Aflevering 43 van de qff podcast series Mijn naam is Pavel Bett. Het is vandaag uh, donderdag 18 december 2014, 21:10. En dit is de 43ste QFF-podcast. Um, ja, dat klinkt ook weer zo. Um, um, waar gaan we het dus over hebben? Nou, uh, veel nieuws uh, gaan we even dingen op uh, QFF bespreken. Ik neem een uh, slokje thee. Ah, het smaakt goed. En um, we pakken er eens even een uh, gepast muziekje bij. Want een podcast oh ja, op QFF Radio is geen podcast zonder muziekje. Um, en um, daar ik deze uh, nieuwe aflevering eerst uh, weer alleen ben gaan maken... Uh, in de hoop dat er straks weer andere QFF'ers zijn die uh, meeluisteren... en mogelijkerwijs uh, deel willen nemen... Um, ja, zal er wat meer uh, muziek gedraaid worden uh, dan in... Uh, ja, afleveringen uh, zoals die van uh, afgelopen zomer. Uh, maar uiteindelijk zal dat allemaal wel weer uh, ja, op zijn pootjes terechtkomen, denk ik dan maar bij mezelf. Um, muziek, zoals ik uh, dat beloofd heb aan jullie. Dan moet ik het natuurlijk, aan uh, maakt schuld, hè. Uh, nou had ik een nummer klaarstaan, maar de computer die gaat ineens... Uh, oh ja, daar is hij al. Um, ja, dit nummer, die, die, dat is gewoon, daarmee wil je beginnen. Op donderdagavond. Stop the train van General Saint en Clint Eastwood. Cause if you miss the train, I'm on And then you'll know that I am gone. And you can hear the whistle No, 500 miles 500 miles, 500 miles What you saw the seat and the gold profile rankings op de sax hier, hè, een echte soerligen van Sid Martin. St. Eastwood en General Saint met Stop That Train. Een, een fantastisch nummer. Uh, in mijn ogen echt een klassieker die moeiteloos mee kan gaan met nummers van Bob Marley, Peter Tosh. Uh, dit, dit, dit, dit is, deze reggae is eigenlijk bijna commercieel, maar zo goed um, uitgevoerd um, dat je eigenlijk al bijna niet meer van reggae kan spreken. ...mainstream muziek werd het... ...dit werd een hit en... Um, ...dat geldt eigenlijk voor wel wat meer liedjes... ...van General Saint en Clint Eastwood. Um, dat zag je natuurlijk... ...met Bob Marley and the Whalers. en um, de Wailers en... ...de ontstond op een gegeven moment... ...een movement in die reggae scene... ...in de jaren 70... ...waardoor reggae ineens... ...aan een heel groot publiek beschikbaar werd gesteld. Ja, voor een groot deel... ...is dat natuurlijk wel te danken aan... ...Bob Marley en de Wailers, maar... Um, Doordat er meer aandacht voor reggae kwam, kwamen er ook meer artiesten uh, uit de reggae scene met nummers zoals dit nummer Stop the Train van General Saint en Clint Eastwood of Clint Eastwood en General Saint, hoe je wilt. Goed, uh, welkom terug bij uh, aflevering uh, 43 van de QFF podcast. Um, ja, Donderdag 18 december 2014, we gaan naar de kerst en I fucking hate Christmas. Ik weet niet waarom, I just hate it. Misschien omdat het zo'n nepfeest is. Yes, het klinkt een beetje weemoedig. Of zo, maar er zijn met kerst altijd zoveel mensen die dan opeens aan je denken. Of die verplicht opeens naar familie gaan. Omdat het kerst is. Maar waarom kom je de rest van het jaar niet daar? Dat zijn al van die dingen die ik me dan af ga vragen. Het zijn altijd van die mm, verplichte nummertjes. Snap je? Dat je, je moet en ja, dat vind ik wel. Uh, met kerst zit ik gewoon het liefst alleen. Ja, samen met mijn uh, vriendin thuis. En. Uh, like, ja, ja, gewoon. Geen druk. Geen. Gewoon. Niks bijzonders. Gewoon kerst. Maar dan als een gewone dag. Ja, dat, nou goed. Um, misschien word ik gewoon een oude lul of zo. 36 ben je nou een oude lul? Mwa, mm, niet echt, hè? In, Ah, althans, sommige mensen van 36 die ik ken, die kunnen aardig doorgaan voor mm, het stereotype van een oude lul. Dus ik weet niet of dat echt een leeftijdskwestie is. Nou, ik nu een beetje af waar we het vandaag over gaan hebben. Um, gisteren um, schreef ik voor het eerst in uh, lange tijd weer eens een stukje op uh, QVF. En um, dat stukje ging over tijdslijnen en het uh, herschrijven van geschiedenis. Um, als je daar diep over nadenkt, uh, dat heb ik in dat artikel ook proberen uiteen te zetten. Uh, dan ja, soms heb je je zeg maar, uh, herinneringen. En ik zeg even in de tussentijd uh, moing tegen uh, Toxopace uh, in de shoutbox. Uh, die luistert vast niet live mee, want er loopt nu even geen livestream. Omdat ik werk aan een uh, verbeterde versie van uh, ja, de livestream. Uh, dus ik neem dit gewoon even op. Ik edit het niet. Ik uh, knip en plak ook niks. Ik, hierna, als de opname afgelopen is, uh, dan zit ik de opname stil. Dan save ik het bestand en dan uh, upload ik hem. Net als dat ik gisteren ook een uh, aantal afleveringen heb uh, geüpload. Ik dacht dat ik al bij 43 en 44 was, maar ik heb ergens een telfout gemaakt. Het, het, het, het, het wil namelijk dat het zo episch is dat er nu twee afleveringen nummer 39 zijn. Ja, <lacht> We made double 39. Dus ja, nou ja daar moet je dan maar een beetje doorheen kijken. En uh, niet in de war komen bij het tellen. En gewoon lekker luisteren. Anyways, uh, tijdslijnen en het uh, herschrijven van geschiedenis. Daar gaan we het straks even over hebben. Um, nou ja, een passend muziekje uh, tot die tijd. Het zou misschien wel een liedje zijn uit de film Back to the Future. Um, Back to the Future is natuurlijk een film die wij, uh, tenminste... ik ik denk dat de meesten um, van ons die film wel uh, van voor naar achter kennen. En um, in Back to the Future, ik moet even hoor. Uh, Yui, ja nu, nu verraad ik eigenlijk alweer wat ik uh, uh, wilde gaan draaien. Nou, ja, wat nou ik heb wel twee keuzes. Ja, ik ga wel voor die andere. Hip to be square. Huey Lewis and the News if to be square Het toch hip om vierkant te zijn? Ja. Yeah. Want ja, rond is ook zowat. Dat waren uh, Huey Lewis en een Nieuws. Met het nummer Hip to be Square. En ook dat nummer komt voorbij. In de trilogie. Van um, de Back to the Future films. Goed band trouwens ook. Uh, ik geloof ook dat Huey uh, Lewis zelf. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Die speelt een rol. In Back to the Future part 1. Hij is... Uh, de man in het midden van, de, is zeg maar, je hebt de scène waar Marnie McFly um, met zijn band uh, gaat repeteren en um, dan op het moment dat hij uh, gaat repeteren dan zit er een, een aantal soort docenten op een rijtje en in het midden zit een man met <coughs> sorry <coughs> wow <Whoa. coughs> coughing ja, in het midden zit een man met een bril en dat is Huey Lewis ja, grappig. Een grappig weetje, Feitje, niet veel mensen uh, zullen, denk ik, weten. Maar goed, ik, ik vond het wel even leuk om te benoemen. Uh, daarnaast is het gewoon een van mijn favoriete films. De uh, Back to the Ja, eigenlijk alle drie, maar het meeste toch wel deel 1, zeg maar. Deel 1 van Back to the Future is zo echt een film van, ik zeg van ja, die heb ik al heel vaak gezien. Ik kan hem bijna dromen. Maar ik kijk hem met alle plezier zometeen nog een keer. Goed, dat gezegd hebben, um, gaan we eventjes terug naar uh, het fenomeen waar ik het uh, zo meteen wat uitgebreider over wil hebben. Het veranderen van tijdslijnen en de mogelijke gevolgen daarvan voor ons mensen. Want veel mensen herinneringen, uh, hebben herinneringen of herinneren zich bepaalde dingen en um, die blijken dan opeens anders te zijn. Ja, daarvan heb ik ook een, een voorbeeld over een, een kinderboekenserie, um, daar ga ik straks meer uh, over vertellen... Maar nou, we gaan eerst gewoon nog eens uh, lekker naar een uh, muziekje luisteren. Um, en om aan te tonen dat u ook echt luistert naar de enige, echte, originele um, QVF podcast. Aflevering 43 van 18 december 2014. Met mij als host. Mij is als in Bafomed. Um, ja, kan ik alleen maar zeggen. Um, u luistert er echt naar. Luistert u maar. QVF 666. Nee, het is absoluut niet uh, wat je denkt dat het is. Bedankt uh, Permo of per metenul, voor deze fantastische jingles... die je uh, alweer een aantal jaren geleden gemaakt hebt... en die nu eigenlijk pas, een um, paar jaar later, frequent gebruikt worden... in de vele verschillende afleveringen van de Q5-podcast-series. Um, in de reguliere serie staat de teller nu uh, op uh, nummer 43... ...eigenlijk had dat dus nummer 44 moeten zijn... ...omdat er een dubbele aflevering 39 is. Um, nou goed, op zich, ik benoemde het net ook al... ...moet dat geen probleem zijn. We vinden wel een creatieve manier om uh, dat eens even goed door te nummeren... ...en dan moet het allemaal goed komen. Voor nu eerst een muziekje. En ik had uh, ook f, ja, nu alweer een muziekje in gedachten... ...waarvan ik denk van nou, misschien moet ik dat toch een beetje gaan veranderen. Maar aan de andere kant... Nee, we gaan gewoon luisteren naar Can't You See van de Marshall Tucker Band. Tucker Band. Echt een ongelooflijk lekker nummer. Uh, ik heb hem ook wel eens vaker gedraaid. Ik ken het echt, uh, ja, volgens, mij, ja, volgens mij ken ik dit, ik weet het echt bijna zeker via mijn vader. En um, ja, thanks pa, dat je dit ooit uh, harder zette in de auto. En dat ik dacht van, oh ja, het is een lekker nummer. Dat ik het eens een keer op ben gaan zoeken. En uh, me in die band ben gaan verdiepen. En ja, eigenlijk wel een beetje van de Marshall Tucker Band ben... Uh, ...gaan houden. Ja, uh, uh, yeah. anyways... ...dat was het muziekje. We gaan even weer terug naar... Uh, ...de 43 e aflevering van deze QFF-podcast... ...en uh, waar ik het over wilde hebben. Ja, het veranderen van de tijd... ...of het beïnvloeden van tijdslijnen. Um, stel nou... ...dat je uh, door middel van een... Uh, ...belangrijke geschiedkundige gebeurtenis... ...de tijd op een dusdanige manier weet te beïnvloeden... ...dat... Alles wat mensen kenden, nog steeds hetzelfde is als alles wat mensen kennen, maar dat het toch anders is dan dat het was. Ja, dat klinkt allemaal heel vaag, maar zie het als volgt. We nemen Piet. Piet gaat terug in de tijd. Piet verandert wat in de tijd. Piet gaat om precies te zijn terug naar het moment waarop men een naam moest bedenken voor de koninklijke oliemaatschappij die wij tegenwoordig allemaal kennen... onder de naam Shell. Shell, dat vond Piet niet zo mooi klinken. En Piet die mengde zich... Eh, door middel van zijn tijdreis... terug naar het verleden... in de geschiedenis... en veranderde, manipuleerde... de naam van Shell naar Hel. Vervolgens, in onze tijd... kennen wij het bedrijf... alleen maar als Hel. Niet als Shell. Daar hebben we nog nooit van gehoord... Tenminste, overal vinden we terug hel. Maar in sommige mensen hun geheugen... ...blijkt het toch gewoon... ...die blijken het als Shell te kennen. Maar die snappen er geen tonde van... ...waarom het ineens hel heet. Nou, dat is even in een notendop uitgelegd... Um, ...waar we deze uh, 43ste QVF-podcast uh, over willen hebben. Ja, pff, nou, dat klinkt ook weer... ...dat klinkt wel heel erg... ...we... ...nee... Ik wil het daarover hebben, maar dat we is meer zo van in zijn algemeenheid, want jullie luisteren allemaal naar. Voordat we nu straks verwarring krijgen over mijn uitspraak van we, dat mensen gaan denken, hey, Pavel Met is zichzelf we noemt als in The Royal We. Nee, ik stam nog wel af van Zweedse koningen. En, um, maar nee, zo was het niet bedoeld. Die intentie had ik er totaal niet ingelegd, maar ik... Um, ja, ik praat een beetje in zijn algemeenheid over QFF. Over ons als groep. Over ons als menigte. Mensen die naar deze podcast luisteren. Mensen die het gedachtegoed van QFF kunnen begrijpen. Mensen die op QFF komen, lezen, posten. Um, het zal natuurlijk niet iedereen ontschoten zijn dat het gewoon minder druk is op QFF. Um, waar het mee te maken heeft. Ik denk uh, in zo'n algemeenheid een beetje met het feit dat mensen internetmoe zijn. Ik, ik ben ook een beetje internetmoe op een bepaalde manier. Maar mm, nieuws en zo, dat, dat, dat sluit ik maar gewoon over. Soms denk ik van, I don't want to know that shit. We hebben nu ook weer een crisis in ons uh, kabinet. Um, over uh, die zorgverzekering. <coughs> Pardon. Um, ja, dus dan, de coalitie bereikt waarschijnlijk een uh, akkoord. Ja, als ik het alleen al lees, dan, dan, dan raak ik lichtelijk geïrriteerd. En dan denk ik bij mezelf van, laat ik het ook maar niet lezen. Want dat dit land al, zeg maar, complete vernieling ingeholpen is, dat weten de meeste QF'ers. Want ik denk de meeste mensen die naar deze podcast luisteren, op vaste basis ook wel. Nieuwe luisteraars daarentegen, die misschien voor het eerst naar de QFF podcast luisteren, zullen het niet weten. Nou, speciaal voor hun, word wakker. Ga op QFF lezen en kijk hoe ernstig het is. Eh... Uh, Natuurlijk niet alleen op of F. er zijn zoveel andere websites die ook keihard aan de weg timmeren om ook, um, maar met die bel, met klepel te jengelen, om mensen erop te wijzen dat er ongelooflijk veel mis is in, uh, in Nederland. N op allerlei niveaus, maar de oorzaak daarvan, die kun je toch gewoon echt ja, zoeken? Nee, de oorzaak daarvan, die, die, die kun je denk ik vinden um, in de van de organisatie lagen. En dan denk ik dat je dat eigenlijk vanuit bedrijven en politiek... en een soort mix van beide, dat daar de oorzaak ligt. En enfin. um, Dat gezegd hebbende, um, even terug naar het onderwerp. Het veranderen van tijd. Het reizen in de tijd of door de tijd. Het is denk ik uh, een van de dingen waar de mens... zich al wel een behoorlijk tijdje um, mee bezighoudt. En ik denk dat... Um, de meeste mensen dat ook best wel een keertje zou willen, ja, zouden willen doen. En uh, was tijdreizen maar zo gemakkelijk. Hè? Het is. Uh, ja, als je. Als het kon. Dan moet je toch eens nagaan wat je zou kunnen doen allemaal. Ja, kunnen. Kon. Kan. Kennen. Hè? Zoals sommige andere mensen het zouden <laughs> uitspreken. Uh, uh, zolang de mogelijkheid gewoon niet. Um, nou ja, bewezen is dat het kan. Ja, dan zal het bij um, discussiëren, fantaseren en denken blijven. Maar wie weet komt er ooit uh, of is er al iemand die zover is dat het, dat het kan. We weten het simpelweg niet. En, um, ik ben heel erg benieuwd of um, wij het ooit als mensen ook zullen kunnen. We hebben natuurlijk het verhaal van John Tiller. Um, er zijn vele andere verhalen. Het Philadelphia Project, uh, Montauk uh, Project. Allemaal over, over die diverse um, projecten en, en, en um, nou ja, fenomenen op het gebied van tijdreizen is, is het nodige te vinden op QFF. Maar er is geen onomstotelijk bewijs dat aantoont dat. Maar in het geval van bijvoorbeeld een John Titter is er ook geen... Onomstotelijk bewijs dat het niet zo is. We hebben wel die jongens gehad die op, op zoek zijn gegaan naar John Titter. En, en die een 14 of 15 video videoserie hebben gemaakt. En die kwamen op een gegeven moment met een advocaat in contact. Uh, advocaat heette Larry Harbour of zo. En nou ja. Um, om van een heel lang verhaal nu even een kort verhaal te maken. In, in, in, in, in, niet dat ik nu de, de podcast af ga kappen of af ga. Roffelen, Nee hoor, maakt u zich geen zorgen. Ik bedoel, meer het, het, het algemene kader waarbinnen wij tijdsreizen of tijdreizen zouden kunnen benoemen of, of kunnen omschrijven. Dat kader wil ik zo even verlaten om weer even terug te gaan naar het, hè, de, de, het, het begrip van tijdslijnen, tijdshift. En dus ook een alternatieve realiteit, een alternatieve toekomst, een alternatieve geschiedenis. Want op het moment dat je die kunt beïnvloeden, dan, ja, dan kan je dus hele freaky dingen eh, veroorzaken. En dat gaat nog een beetje verder dan eh, de, de, hè, de zogenaamde grootvaderparadox. Nou ja, daarover straks meer. En we gaan gewoon eerst even weer een uh, stukje muziek opzetten. En zo wisselen we uh, deze 43ste aflevering van de QFF podcast uh, gewoon lekker af en... Uh, proberen we er een leuke show van te maken die het, nou ja, het beluisteren ook echt waard is en ja dat doen we dan maar met een mooi muziekje Let It Rain van Eric Clapton Eric Clapton met het nummer Let It Rain. Nou, dat is een nummer uit de jaren 70. Dat is uh, niet een heel nieuw hitje meer. Maar uh, nee, hij mag er nog altijd zijn en ik uh, draai hem met veel plezier uh, nog altijd graag. Goed, welkom terug bij aflevering 43 van de QFF Podcast. En mijn naam is Bavelmet. Het is vandaag donderdag 18 december 2014 en de klok slaat bijna kwart voor tien. Um, ja. We gaan even door met het onderwerp waarover we eigenlijk al een beetje begonnen waren te praten. Het veranderen van tijdslijnen en de mogelijke invloed daarvan op de toekomst en daarmee ook tegelijk op het verleden. Want wat als je terug in de tijd kunt gaan en zaken kunt veranderen en daarmee naar je hand kunt zetten? Ja... Denk daar maar eens over na. Ik, ik benoemde het net al. Hè? Maar ook bijvoorbeeld een, een, een parallel universum. Dus de parallelle universa zouden ook mogelijk meerdere tijdslijnen kunnen bevatten. Hetgeen, in principe, zeg maar het weer mogelijk zou moeten kunnen maken. Dat je tussen die parallelle universa kunt shiften. Dus dat je van, dit klinkt allemaal heel... Mm, misschien zelfs wel vaag voor mensen die, die, die zoiets hebben van, ah ja, tijdreizen pff, het is goed met je. Maar um, er is simpelweg in mijn ogen gewoon heel veel mm, in ons mensen, zeg maar, en dat, dat, dat is niet alleen onze nieuwsgierigheid en onze drang om zaken te ontdekken, en het, het zit in de mens, dat je dus altijd jezelf verder wilt ontwikkelen. En meer wilt. Ik bedoel, waar men 100 jaar geleden droomde van reizen door de ruimte, doen we dat nu. En waar men 200 jaar geleden misschien wel droomde van iets als een radio, hebben we nu radio. En waar men 50 jaar geleden misschien wel droomde van iets als een computer zoals wij die nu kennen, daar maken wij tegenwoordig podcasts. Ja, en, en hebben we een website en ga zo maar door. En, en dus... Er is heel veel verandering door de tijd heen uh, um, gekomen. En wat ik me soms zelfs afvraag is, is zeg maar dat er zo ongelooflijk veel ontwikkeling is en vooruitgang. Maar dat je dat dan weer niet terugziet op het vlak van uh, tijdreizen. Ja, tijdreizen is natuurlijk in principe ook een vaag begrip. Je, uh, je hebt ook nog zoiets als... Time distortion, of uh, hoe noem je dat? Uh, dat is als je een, een, een, een astronaut heeft, dat bijvoorbeeld, dat als hij de ruimte ingaat, dat de satellieten ook die om de aarde heen zweven, die, die bevinden zich in principe in een, ja, hoe moet je dat nou zeggen? In een soort grijs gebied. Want je zou daar kunnen spreken van een vorm van tijdreizen, maar niet een vorm van tijdreizen die het mogelijk maakt om, ik bedoel, honderd jaar terug in de tijd te gaan, of terug naar de tijd te gaan dat de ...pyramides gebouwd werden door de Egyptenaren... ...of de hunebedden door de... Uh, ...stammen die destijds in... ...Drenthe, Groningen en... ...all over the world leefden en overal ter wereld... ...hunebedden en dolmens hebben neergemikt. Um, vroeger als kind dacht ik al van, van... ...ja maar wat als je nou in een space shuttle... ...buiten om de aarde rondjes gaat draaien... ...tegen de draairichting van de aarde in... ...dan ben je toch ook aan de tijdreizen? Nee. En... We hebben het ook al eens een keertje gehad over, een, uh, over het begrip tijd aan zich in een van de uh, voorgaande podcasts. En als je daarover nadenkt, dan, dan is um, tijd is eigenlijk heel relatief. Tijd is nu, tijd is straks en tijd was gisteren. Maar nu is nu en nu is eigenlijk ook straks en nu is eigenlijk ook gisteren. Tenminste, zo kun je het ook bekijken. Het is maar net hoe je beredeneert. En dan gaan we weer. Iedereen heeft zijn eigen perceptie en zijn eigen visie op hoe de dingen, gebeuren in en om hem heen. Of in en om haar heen. Uh, het, het, iedereen legt dingen op zijn eigen manier uit. En ik kan een simpel voorbeeld geven. Stel, je bent met iemand een laminaatvloer aan het leggen en die persoon zegt tegen jou, dat doe je niet goed. Terwijl jij van mening bent dat je het wel goed doet. Uh, terwijl je eigenlijk allebei, uh, ongeacht op welke manier je het uit zou voeren, het eigenlijk doet en op een manier dat de vloer, de laminaatvloer, er acceptabel uitziet. Dus wie heeft er al gelijk? Snap je? Dat zijn weer van die percepties, maar beide partijen gaan er dan vanuit, ja maar ik doe het op mijn manier, dus ik heb gelijk. En dat, dat gelijk hebben en, en dingen brengen als feitelijke waarheden hè, vanuit de perceptie van een persoon. Dat vind ik een interessante materie. En dat is ook wel iets waar ik me de laatste weken wat meer in verdiept heb. Ik ben wat meer gaan lezen op internet ook over hoe mensen tot een, een, een inzicht komen over iets wat ze gezien hebben. Ik bedoel, vijf mensen kunnen op allemaal verschillende plekken staan en die kunnen een gebeurtenis waarnemen. En ik kijk allemaal naar hetzelfde punt, waar die gebeurtenis plaatsvindt. Een goed voorbeeld is denk ik September 11. De. de, de Attack op het World Trade Center. Um, dat is gefilmd vanuit meerdere hoeken. En elke hoek en elke film en elke video had zijn eigen verhaal. Um, zoals ik al zei. Ik, ik, dat heb ik ook al uh, in een voorgaande podcast besproken. Ik geloof eigenlijk niet zo goed dat de Amerikaanse regering zelf um, achter de aanslag op 9-11 zit. Ik, ik, ik kan daar niet bij. It, it, maar ja, dan, dan, dan hoor je dus weer dat... Prince in 1997. Um, en dat fragmentje ga ik er nu even bij pakken. En dat is ook eigenlijk weer het beïnvloeden van tijd en zo. Um, als je daarover nadenkt. Dat is eigenlijk heel interessant. Want wat wist de artiest Prince in 1997? Wat wij niet wisten. Um, 9-11. Ik zoek het al even op. Ja, Prince 9-11 Prediction. Uh, luister even goed mee. America. I gotta go back to America. I gotta go get ready for the bomb. I gotta, good, uh, I gotta get ready for the bomb. Osama bin Laden, get ready to bomb. Osama bin Laden, get ready to bomb. Laden, ready to bomb. Laden, ready to bomb. You America, you better watch out. 2001, hit me. Ik ga het nog een keer afspelen. ja 2001 hit me ik, ik, ik, ik werd er een beetje raar van en um, heel gek geleden is dit dus ook te zien geweest in de wereld draait door. Uh, daar heb ik ook een fragment van. Dat wil ik jullie ook even laten horen. Luister even mee. Je hebt een aantal uh, bijzondere dingen opgeduil, uh, opgeduikeld. We gaan er een paar behandelen. Het is ja. uiteraard ja. veel te veel om het allemaal te doen. Prins treedt op in Utrecht. 23 december 1998. <lacht> ja. We zitten in 98. voor 11 september 2001. En we gaan niet kijken, want er waren geen beelden van. Nee. Er is audio van, ja. er is geluid van. Zeker. Door jou zelf opgenomen? Of nee, de radio? nee, dat is een bootleg. Want alles wat Prins doet duikt op een zeker moment wel weer op. Oké, okay, illegale bootleg. Ja. Daarop zegt hij het volgende. Ik moet terug naar Amerika. Ik moet terug naar de Amerika. Dat is toch een rare onheilsprofeet en ik geval. vind het uh, krankzinnig Wat, en dat het dan ook uitkomt broer je kunt allemaal wel zeggen van uh, Amsterdam, pas op ja. of, uh, <laughs> maar hier uh, doet hij dus uh, 9-11 drie uur drie jaar van tevoren kondigt hij aan en mijn vraag is dat is allemaal heel knap van prins maar waarom luisterde de fbi niet mee ja, omdat het in utrecht ja, was nou, nou, de, niet, dus het omdat het in over. utrecht was daar, daar is het opgenomen ik, ik geloof in vredeburg um, anyways het is natuurlijk bijzonder dat prins het in 1998 al voorspelde maar dat hij het zo expliciet zei, dat uh, verbaasde misschien nog wel het meeste. En nou ja, ze zijn er nog tal van andere zaken die op 9-11 uh, wijzen. Uh, Blackbox en ik hebben op het uh, QVF Forum een prachtig topic volgepleurd met allemaal informatie over die uh, aanslagen op, uh, september, uh, of op 11 september 2001. En... Um, ja, de film Back to the Future heeft ook op een bepaalde manier toch echt wel dat je denkt van. Huh? Huh? What the fuck? Uh, maar, ja, en, en dat is ook wel in meer films. Het kan toeval zijn. Maar. Mm, ja, ik vind het toch uh, iets wat vreemd. Anyways, um, ik wil jullie eigenlijk ook nog even een uh, ander mooi fragmentje laten horen. Dat is een fragment. Um, moet ik even zoeken? Ja. Eh. Um, uit uh, de vele verschillende afleveringen van. Uh, ja, Weekend Week. Waarin ik uh, te gast was. En een van die uh, afleveringen die gaat over tijdreizen. En ik ben eventjes aan het zoeken. Daar is hij. Ik heb hem. Luister mee. Weekend Week op je radio. Ja, dat is al 13 minuten, over 3, laatste uur weer. En een heerlijke dag vandaag. We kijken al sinds 12 uur alleen maar naar mooi zonnig weer buiten. Dus uh, dat begint bij mij uh, na verloop van de tijd toch een beetje te kriebelen. Dus ik heb precies van 4 piepende bandjes. Je mag zo de wijn. Je mag zo de weinig. Ik ben net een beest. Ik moet gaan zo gaan.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 Kwam ditzelfde resultaten uit? Ze hebben deeltjes verstuurd vanuit Genève naar een laboratorium in Italië, een afstand van 730 kilometer. En de, ja, tot 1500 keer aan toe waren er zeg maar deeltjes, neutrino's, die de afstand 60 nanoseconden sneller hebben afgelegd dan de, de verwachte tijd van 2,5 milliseconden, die het had moeten.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 Nou! Met dat deze weer... kennis, dus ze kunnen er nu nog wat aan doen, hè? Ja, Beloof... nou... Ja. ja. Ja, De financiële wanhoop is er al nabij. Of het ook is ook... inderdaad het lot, hoor. maar dat is ja. weer een hele andere discussie. Dus uh, 2036 moet het mogelijk zijn, dan uh, kunnen we weer terug naar af. Nou. Ja, ik vind het... dat, van dat we was een, een, een, een mooi fragmentje uit uh, de enorme reeks fragmenten... die voort zijn gekomen uit... Ja, de mogelijkheden die ik heb gekregen van uh, Rick en Malus tijdens Weekend Rick om uh, te vertellen over de vele mysterieuze dingen die op onze planeet uh, gebeuren. En ja, dit was een van die uh, mooie verhalen de, de, de, uh, over tijdreizen. En uh, ik heb ooit nog een keer, dus er moet nog een aflevering zijn, die gaat echt over John Titter. Uh, die zal ik zo eigenlijk ook wel eventjes op gaan zoeken. Want dat is ook wel eentje waarvan ik zeg van... Ja, die is ook wel heel erg uh, interessant om eens even te gaan beluisteren. Uh, enfin, tijd voor de muziekje. Um, ik had iets klaarstaan. Dan moet ik eventjes terug naar uh, waar ik was gebleven. Uh, um, dan zeg ik... Uh, oh, daar is hij al. Um, ja, die is wel goed. Stak in the middle with you van Steelers Wheel uit uh, de film Reservoir Dogs ho ho ho dit is de verkeerde versie dit is niet die ik wil horen ik wil het origineel horen en dit is een latere uh, digitally reverbed version I don't like that version I want to hear this one kom dan he he Steelers wheel met stuck in the middle with you. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something is right. I'm too scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left me.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 Natuurlijk uh, Gary Rafferty. Uh, ja, die is er niet meer, toch? Volgens mij is Gary Rafferty uh, heen gegaan. Dat, ik, dat zeg ik nu. En uh, voordat ik nu een uitspraak doe die niet klopt, ga ik dat eventjes checken. Want um, volgens mij is hij dood. Rafferty. Uh, even checken. Gary Rafferty. Wikipedia. Wikipedia. Must say something about... Ja. Yeah. Paisley... April 16, 1947. En hij died in Bournemouth op januari 4, 2011. Hij was een schot. Een zanger en liedjeschrijver. Ja, um, dit nummer wat we net hoorden, dat kennen we natuurlijk allemaal. Is heel erg bekend, mede dankzij de film van Tarantino. Um, goed, terug naar uh, de 43ste podcast waar u uh, naar luistert op uh, QFF Radio. 66.6 FM. Mijn naam is Pavel Met. Het is vandaag 18 december 2014. Ja, het gaat nu hard. We gaan bijna naar 2000 uur. Uh, 2015. Het is 22 uur 11. 2211. Ja. Yeah. Um, tijd veranderen. En, en, en, en dingen in de geschiedenis veranderen. Um, interessante materie. Maar ja. De, de grote hamvraag blijft natuurlijk. In hoeverre is het mogelijk? En toen volgde er een... hele lange stilte. Omdat daar niet echt een goed antwoord op te geven is. En nou ja... voor die mensen die echt geïnteresseerd zijn geraakt... ga even naar de topic. En ja... Ik zou zeggen: lees het gewoon eventjes aandachtig door. En, nou ja, wie weet slingeren we een mooie discussie aan uh, over dit onderwerp. Er is inmiddels al een kleine discussie. Nou, niet echt een discussie. Er wordt uh, met elkaar gecommuniceerd over dit onderwerp in het topic. En um, dat vind ik mooi om te zien. Er is ook een hele mooie website trouwens: uh, MandelaEffect.com. Um, nou ja. Op die website staan wel meer dingen. Ik kan die website er wel eventjes bij. Uh, dus wel Engels, maar ik zal even een stukje voorlezen. More moving countries. Many people remember islands, landmasses, and countries in alternate locations. Some of those memories are starting, startlingly similar. I discussed this with, uh, in two previous articles. The first was about Sri Lanka's location. Since that had attracted considerable command. The other article was about checking older maps in case newer maps have been altered for political reasons. I showed the process I'd used to clarify Sri Lanka's location then and now. However, specific countries and landmasses seem to recur in our discussions. I'm moving those commands to this newer post so they're all in one location. No pun intended. Many of the Altered locations are around the Indian Ocean, but some are not. New Zealand and landmasses around Korea have been the most surprising and consistent so far. Now, as you that then ook leest over andere mensen, een uh, uh, aantal van die gebieden so far the major locations discrepancies seem to relate to Andorra, Cuba, Denmark and Sweden and the islands nearby, Korea, Japan, Mongolia. New Zealand, Oceania in general, Poland, Portugal en Sri Lanka. Nou, uh, uh, wereldboel erbij gepakt en ja, ja, nee, ik, ik, in deze kon ik niet meegaan. Maar er waren heel veel mensen die, die zeiden van, nou, één voorbeeld is, is iemand die zegt, uh, die heet uh, Dylan Meters. En die zegt, I have clear memories of the Korean Peninsula being northwest of China somehow. And also New Zealand being nowhere near Australia. Maar ik kan me dat niet anders herinneren. Uh, je hebt Australië, dan heb je helemaal aan, aan de ene zijkant Tasmanië. en daarboven ergens moet Nieuw-Zeeland liggen. Tenminste, dat is hoe ik uh, het op de map zie. En ook eigenlijk altijd heb gezien. Nou, Hier is nog iemand die heet Matt, en die zegt I'll be honest, that I scoffed at your command, thinking that's exactly where Australia is. Lol. So I looked it up, and now New Guinea is right on the northern border, and New Zealand is southeast instead of directly east. This one deeply disturbs me, disturbs me as I was just looking up Australia and New Zealand on Google Earth slash maps. A couple of months ago, out of curiosity, and me and my girlfriend both wa wanting to visit. What the hell? Nou, uh, er zijn dus meer mensen die last hebben van het feit dat locaties ineens op een... Maar of dat nou te maken heeft met het feit dat iemand de tijd heeft veranderd, de, de, de, ja, daar kan ik gewoon niet helemaal bij. Nou, Dan is er nog het verhaal van de Berenstein, or de Berensteensteers. Uh, Be Be Bears, sorry. Many people who visit the Mandela Effect website have fond memories of the Berenstein Bears book. They read them as children or family members, read Them aloud, it's a cherished childhood memory. However, the books in this time stream are Berenstein bears, a not e, in last syllable. That's not what most uh, visitors seem to remember. The following are among the many memories people have shared sometimes as part of longer comments. The vast majority recall the books as Berenstein bears. Now, I must be. Ik heb vroeger dat kinderboek ook gelezen. En ik tuinde er vol in, want ik dacht ook... Hé, hey, dat is toch Berenstein met EI. Maar um, dan ga je kijken in je dozen met kinderboeken... en dan kom je tot de ontdekking dat er toch echt staat Berenstein... met A-I-N op het einde, bij Berenstein. En niet met E-I-N op het einde. En ik heb me er dus zelf echt voor op mijn kop lopen mappen, dat ik het niet snap. Nou, dan was er nog een voorbeeld. Ik heb ooit in een schoolkrant een tekening gemaakt en die tekening, dat was een tekening van een space shuttle. Ik weet ook 100% zeker dat ik daar het woord space op had geschreven. Die schoolkrant, die heb ik opgezocht. Ik heb die voorkant bekeken, maar er staat Orion en het lijkt niets op een space shuttle. So, that was pretty creepy. En uh, en het rare is dat ik die schoolkrant, die, die voorkant getekend heb, ik denk in 1988. Dat is een jaar, denk ik, na de ramp met de Challenger. Eh, iets wat ik als kind op tv heb gezien en wat nogal veel indruk op mij eh, maakte. En ja, als je dan over al die dingen nagedenkt denk ik van, nee, maar hm, zou het echt? Eh, juist dat vind ik interessant en daarom ben ik uh, dit topic gisteren gaan uittikken... om, om een soort, uh, nou ja, gesprek/discussie op gang te krijgen. En het lijkt me niet uh, verkeerd zeg maar om een onderwerp diepgaand te bespreken. Nou, daar voegen we deze uh, podcast aan toe en dat is aflevering 43. U luistert daar nog steeds naar en om dat eventjes te bewijzen. De jingle all about information. Ja, all about information. Um, ja, nou goed. Uh, vandaag op uh, 18 december 2014. Um, hier met mij, met uh, die de podcast alleen lult. Om het maar even zo te zeggen. Uh, gaan we weer eens luisteren naar een uh, mooi stukje muziek. Um, eigenlijk wil ik jullie nog een fragmentje laten luisteren, maar ik kan hem zo snel niet. Terugvinden. Uh, het fragment van weekend. Rick. Ik ga nog wel eventjes kijken hoor. Wacht even. reizen Dit zou hem wel eens kunnen zijn. Ja, dit is hem. Luister mee. We hoorden eerst nog het einde van het liedje van Kane, geloof ik. Dat, dat zat in die uitzending zo. Ja. Uitzending van 30 januari 2011. Ja, Alleen wij weten waar je zit. Luister. Ja. Maar we gaan zo meteen even het hoedje weer opdoen, hè? Keen Holden, somewhere on We Know en Starship. Oh, dat is weer zo toevallig. Starship. <laughs> ja. Ja, Captain Spock. En uh, we build this city on rock'n'roll. roll. And drink. Hallo, hallo, hallo. Dit is Weekendry. Op zondag. Nou. De extra luisteraar bij, hoor ik dit. Um, we gaan ons uh, bezighouden met occulte zaken. Ja, een mysterieuze het, uh, uurtje. Ja, Vroeger, dus, uh, zo'n beetje rond de tijd dan was er bij Veronica was er het uh, zwart, het zwarte gat. En dan spraken de mensen ook zo. Ja. En daar werd het ook heel erg sinister van. Maar goed, uh, we proberen het nu een beetje 2011 te benaderen. En uh, nou ja, Loes is meer van die occulte zaken.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 Toekomst, 25 jaar en die bent er. Die naar uh, naar 2011 is afgereisd. Ja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 Nee. Je bedoelt of ik de toekomst gezien heb? Nee, of je dan gaat bellen. Ja, ja, nee, ja, nee, ja. dit Dat was weer een, een prachtig fragmentje uit uh, de enorme reeks fragmenten van Radio Veronica. Uh, ja, muziekje dan maar. Lijkt me een mooie om uh, eigenlijk ja, rustig richting het einde van deze 43ste podcast te gaan. Uh, we doen nog wat muziek, we kletsen nogal wat, maar bereiden straks een mooie einde aan. Even kijken... Ja, waarom ook niet? Een liedje van Level 42. Why not? En welke doen we dan? Running in the Family. Uh, als de techniek meewerkt... Ja... to our room He'd be the voice of him right. He said that we would thank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 En wat is het toch een vet nummer, Running in the Family van Level 42. Heerlijk, om het even weer terug te luisteren. Ja, welkom terug bij de 43ste aflevering van de QFF Podcast Series. Mijn naam is Bafelmet, u luistert naar de QFF Podcast Series op Radio QFF 66.6 FM. Het is 22 uur 32 op 18 december 2014. U luistert uh, nu alweer ruim anderhalf uur bijna naar de QFF Podcast, uh, aflevering 43. En uh, nou ja, we gaan er zo meteen een, uh, een leuk einde aan breien. Uh, voor die tijd doen we nog een muziekje. En uh, ik heb een mooi muziekje klaarstaan. Uh, namelijk uh, samen met uh, Phil Collins. En uh, dat is dan niemand minder dan Philip Bailey: het nummer Easy Lover. Collins en Philip Bailey met Easy Lover. Echt een heerlijk nummer en uh, fijn om dat nummer even te horen tijdens deze 43ste QVF podcast. Mijn naam is Bafel met het is donderdagavond 22 uur 38 op 18 december 2014 en uh, u luistert echt naar de 43ste aflevering van de q podcast series op q Radio 66.6 FM Ja, um, zoals ik al zei we gaan nog wel een liedje doen maar we gaan er dus zo ook Echt wel een einde aan draaien. Dus misschien is het ook wel zo mooi om dat te doen met onze vaste eindtune. En nou hoor ik sommige van jullie denken, vaste eindtune. Ja, die is er. Die vaste eindtune. En voordat ik die vaste eindtune ga draaien, ga ik uh, ja, deze korte jingle, die eigenlijk het idee was van uh, Free Electron, die ga ik nog even aan jullie laten horen. Mine is de laatste voice that you will ever horen. Don't be alarmed. Don't be alarmed. En nu is het tijd voor onze eindtune. Mijn naam is Bavomet. Uh, het was hij en een waar genoegen om de host te zijn van deze. 43ste podcast. En nog mooier is het dat Vitesse Ajax ongelooflijk afstraft. En Vitesse dat is die ploeg die bij ons niet verder in Groningen dan 1-1 kwam. Maar waar wij eigenlijk van hadden moeten winnen. En uh, wij wonnen ook al van Ajax. En dat maakt het voor FC Groningen in de beker uh, een stukje makkelijker om uh, ja, straks in de Kuip te staan. Wie weet. We zullen het zien mensen. Een fijne nacht en uh, tot de 44ste. Bye bye.